Een beetje waar wij in amsterdam voor staan, dat dadelijk weer eens blank wordt op straat en dat al die kut Marokkanen zullen opkankeren. Eén je waar wij in Amsterdam-Ven voor staan, dat dadelijk weer eens belangrijk op straat en dat al die kut Marokkanen zullen opkankeren. Eén beetje waar wij in Amsterdam-Ven voor staan, dat dadelijk weer eens belangrijk op straat en dat al die kut Marokkanen zullen opkankeren. Eén je waar wij in Amsterdam-Ven voor staan, dat dadelijk weer eens blank wordt op straat en dat al die kut Marokkanen zullen opkankeren dat het uiteindelijk weer eens blank wordt op straat en dat al die kut Marokkanen zullen opkankeren. Holland is Godverdomme het hardste! Als al die kut Marokkanen nou gewoon eens zouden opkankeren. <totstuk> Dat zou het heel wat makkelijker maken. Hoeven wij ze ook niet meer af te knallen.